Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Libië heeft een staakt het vuren afgekondigd. De minister van Buitenlandse Zaken zei op een persconferentie dat het onmiddellijk ingaat. De minister zei het handvest van de Verenigde Naties te willen respecteren... Het staakt het vuren is een reactie op de resolutie die gisteren in de Veiligheidsraad werd aangenomen. Die resolutie geeft de internationale gemeenschap de mogelijkheid om in te grijpen als het regime zich niet houdt aan het vliegverbod boven Libië. De minister zei het afgekondigde vliegverbod te zullen respecteren. In de jemenitische hoofdstad Sanaa is een groot aantal demonstranten doodgeschoten... Artsen in ziekenhuizen melden dat er zeker 30 doden zijn en tientallen gewonden. Het leger en gewapende aanhangers van president Saleh openden het vuur toen betogers na het vrijdaggebed het centrale plein wilden verlaten voor een mars. In Jemen wordt al tijden geprotesteerd tegen de president, die al 32 jaar aan de macht is. Daarbij zijn al meerdere slachtoffers gevallen, maar niet op deze schaal. Het dreigingsniveau rond de Japanse kerncentrale Fukushima is verhoogd. Tot nu toe oordeelde het Japanse atoomagentschap dat het risico in schaal 4 moest worden ingedeeld. En dat is nu 5 geworden. De schaal kent 7 niveaus. Tsjernobyl viel destijds in de hoogste categorie. Niveau 5 staat voor een incident met meer dan plaatselijke gevolgen. Kenmerken zijn ernstige schade aan de reactor en het vrijkomen van grote hoeveelheden straling.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 Een vrijdagmiddag, 4 minuten over de klok van 3 uur. Jouw radio staat op CFM. Leuk dat je erbij bent. De breakdown. iedere vrijdag hoor je hem tussen 3 en 5 hier op CFM Zandvoort. De 40 beste platen van Europa komen allemaal voorbij. En dat alles al in de 21ste jaargang. De 11e aflevering alweer en vandaag de 18e van maart 2011. De lijst deze week, 17 stijgers, 1 blijven, 20 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Denk natuurlijk ook dat twee platen eruit moeten. Na 20 weken gaat Robbie Williams eruit samen met Carrie Barlow en A Shame. En ook voor Katy Perry is het over. Fireworks stopt ermee. Na 18 weken is zij uit de lijst verdwenen. Snel stijger die is deze week in de handen van Adele. Set fire to the rain. Die gaat in één keer 13 plaatsen omhoog. En Britney Spears die doet het de andere kant op erg goed. Namelijk naar beneden. En wel uh, uh, 9 plaatsen. Hold it against me die zakt hier 9 plaatsen langs genoteerd, dat is deze week dan niet meer Robbie Williams, want die is er natuurlijk uit met shame. Maar deze week is dat in handen van de Black Eyed Peas en The Time. The Time vinden we namelijk alweer 17 weken lang in de lijst. Vorige week stonden zij nog op 26. Waar ze deze week staan? Dat hoor je over een klein half uurtje. Onder aan de lijst vinden we Roger Sanchez en de Far East Movements met Together. Elf weken in de lijst, het naar 40. En op 39 Michael Jackson en Akan. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short Van Dam. En Michael Jackson en Ekon staan natuurlijk met de Hold My Hand nog steeds in de lijst. Twaalf weken lang staan ze in de lijst van Europa. Zakken wel. En wel van 35 zakken naar 39. Zometeen de allereerste nieuwe binnenkomer op nummer 38. Een van de producten die JC ooit gevonden heeft. Dat straks op 38. Eerst Jackson en Ekon. I can make it all right till the morning oh, I, can. I can tell that you're tired of being lonely oh, Take my hand, don't let go baby, hold it Michael Jackson en Akan. Terwijl je eigenlijk op de plaat alleen maar Akon voorbij hoort komen. Ze nu en dan een kleine vocal van Michael Jackson tussendoor. Maar dat maakt de plaat niet minder mooi. 12 weken zakkend van 35 naar 39. Dat JC oog heeft voor talent, dat heeft de rapper al op grote wijze bewezen met zijn protege Rihanna. Die tot nu toe wel een van de wereldzetten mag worden gerekend. En dit jaar heeft jay zijn oog laten vallen op een andere dame. De 18-jarige Alex Jordan. Op 14-jarige leeftijd deed zij al mee aan America's Got Talent. En deze dame die beschikt over een heerlijke stem die zowel geschikt is voor pop als voor urban nummers. En voor de eerste single wordt er echter wel veilig gespeeld. Niet de popkant op, niet de urban kant op. Maar we gaan gewoon lekker mee de dansgekte in. Happiness is een lekker relaxed lente nummertje, wat zowel pop als dans invloeden bevat. De eerste keer zal misschien niet meteen goed bevallen in den oren. Maar hoe vaker je deze plaat hoort, hoe beter die eigenlijk begint te worden. Nou, ik vanmorgen zoiets van, nou, kijk naar buiten. Echt een lente was er buiten. Mooi zonnetje erbij. En als ik er nu naar buiten kijken en denk ik, ga een lenteplaat draaien. Ik zie allemaal druppels vallen hier op het plein in, in de plassen... Dus ik hoop toch dat het zonnetje nog een beetje terugkomt dit weekend. Wat het weer trouwens gaat doen, dat horen we straks even rond de half vier. En dan ook een blik natuurlijk op de Nederlandse wegen hier in de regio. Eerst het nieuwe protégé van JC Alicia. Uh, Alicia, nee, Alexis Jordan heet hij. En haar single heet Happiness.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 Vrijdagmiddag en op weg naar je vrije weekend. Waar doe je dat beter dan hier op CFM Zandvoort? De 40 beste hits van Europa heb ik voor je klaarstaan. En dit is een van die nieuwe die daarbij is gekomen. Alexis Jordan en Happiness. Nummer 37 slaan we over is van Brandon Flowers. Heet Only De Young en zak van 32 naar 37. De volgende binnenkomer vinden we dan op 36 en ook de hoogste al van deze week. James Blunt, die wil het imago van Tranentrekker een beetje van zich afschudden. Zijn ballads uh, You're Beautiful en Goodbye My Lover van het eerste album uh, Back to Battle. Eh? En dat uh, waren grote hits. En hierop werd besloten de opvolger daarvan All the Lost Souls ook weer helemaal vol te stoppen met deze melodramatische nummers. Het trucje werkt alleen niet echt. Enkel het uh, uptempo nummer 1973, dat werd een grote hit. Ja, wat moet je dan als James Blunt zijnde? Nou, gewoon diezelfde kant op gaan. Stay the Night, de eerste single van Some Kind of Trouble, deed het weer prima. En nu is het tijd voor het tweede up-tempo nummer van dat album. Zo so far gone. Hij is misschien niet zo vrolijk als de nummer 5 hit Stay the Night. Maar zeker een goede tweede. Een hit? Ja, dat is de vraag of James Blunt dat weer gaat redden met deze plaat. Het begin is in ieder geval weer uh, erg goed. En het voordeel wat hij dan heeft is dat dit weer een radiovriendelijk nummertje geworden is. James Lund en zijn nieuwe hit heet So Far Gone. Hij doet het dus meteen wel goed in Europa. Binnenkomend op nummer 36. Mag je toch zeggen dat je een goede plaat hebt.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 Wat Bruno Mars heeft. I'm not doing anything. Nu wekker om zes uur ging. Ik denk nee, daar gaan we weer. Maar ja. Het is gelukkig weer vrijdagmiddag geworden. Op weg naar het weekend Bruno Mars. De Lazy Song. Vorige week binnen op 38. Deze week gaat hij nog even vijf plaatsen omhoog naar 33. De nieuwe plaats van James Blunt. So Far Gone. Nieuw binnen op uh, 36 alweer. Ik heb voor jou aan de nummer 32. Ook vorige week binnengekomen. Toen op 36. You and me at 6 featuring uh, shitty. En uh, Rescue Me heet die plaat. Omhoog dus van 36 naar 32. En I've been drowning in my own sleep. I feel a hate crashing on. Your girlfriends try five dirt on you Damn is this Is what we have come to? When he was cheating, I was the person you run to Guess it's for another time, this is what I come to find Should've seen it coming, but Stevie wonder Love is blind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 Like that. This is International Big Mega Radio Smasher. 17 weken lang staan zij in de lijst van Europa. Daarmee zijn ze het langst genoteerd van allemaal. Ze zakken wel een beetje van 26 naar 31. Dat betekent dat wij even achterom gaan kijken. Roger Sanchez en de Forge Movements Together zakken van 37 naar 40. Michael Jackson Akon, Hold My Hand, 12 weken in de lijst, zakken van 35 naar 39. Alec Jordan, Happiness, komt nieuw binnen op 38. Brendan Flowers, Only The Young, zakt 5 plaats in de 15e week naar 37. James Blunt komt nieuw binnen op 36, so far gone. Bruno 5, give a little more, zag 5 plaatsen in de 16e week. En ook voor Cash We Are Who We are is de verlies van 31 naar 34, 14 weken in de lijst. Bruno Mars, de lazy zone gaat in de tweede week omhoog naar 33. You and me at Six Rick Ring Shady, Rescue Me tweede week, 36 vorige week, deze week 32. Black Eyed is in the Time, dus 17 weken. Het langst genoteerd van allemaal zak het van 26 naar 31 en voordat wij verder gaan met de nummer 29 in de handen van Pixielot en Jason Ulo coming home, eerst het uh... ZFN Westkust weerbericht. Want vandaag zagen we nog uh, af en toe de zon. Maar zoals te zien is uh, nam de bewolking wel toe en met name vanmiddag valt er wat regen. Nou, dat is uh, goed te zien buiten. De temperatuur die stijgt naar maximaal 9 graden en de matige westenwind en uh, later op de dag ietsjes meer uit het noordelijke. Vanavond en de komende nacht klaart het dan geleidelijk verderop. Kans op nevel en mist en een dalende temperatuur. Bij een meest matige noordelijke wind naar waarde iets boven het vriespunt. Morgen prachtig lenteweer, weer, veel zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot hooguitmatige noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt morgen naar maximaal 9 graden. Zaterdagavond, zondagnacht weer vrij helder. Bij een zwakke zuidwestelijke wind daalt de temperatuur dan opnieuw naar waarde rond het vriespunt. Zondag, de laatste dag van de week alweer, zijn er naast enkele wolkenvelden ook flinke periodes met zon. Het blijft de hele dag droog en er waait een zwakke zuide, zuidwestelijke wind. Temperatuur zondag stijgt naar een, in de middag naar maximale 11 graden. Dus we gaan een lekker weekend tegemoet met veel zonneschijn. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. En voor de verkeersupdate gaan wij weer even kijken bij het de, is de, ANWB. Van de ANWB. In de radstad staan er files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Voor Blarikum staat er 5 kilometer en voor knoop het Hoevelaken 4. De A2, Amsterdam richting Den Bosch, voor knoop het Oude Rijn 6. De A4, Amsterdam richting Delft, tussen Woeloevarensveen en Zoetwoudendorp 10 kilometer. De A10, Amsterdam richting Zaandam. Voor de Tunnel staat er 5 kilometer file. De A16, Rotterdam richting Breda. Tussen knopen Terbrichse en knopen Ridderkerk, 10 kilometer. Het komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. En tot slot A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Leusden, 5 kilometer. Yeah, yeah, oh. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. He's not close. Tussen deze twee jonge artiesten, Pixelot en Jason de Rulo. Coming Home staat nu 15 weken in de lijst. Zakt wel 5 plaatsen van 24 naar 29. Een plaat die vorige week binnenkwam op nummer 33. Daarmee de hoogste binnenkomen was toen. Ga deze week nog eens 6 plaatsen verder omhoog. Een samenwerking tussen twee wat oudere artiesten. Dan heb ik het over Jennifer Lopez en uh, Pitbull. Die hebben weer een plaatje gemaakt waar uh, wel weer een aardig zempeltje in zit. En een plaat die je waarschijnlijk wel weer zou horen als je dit weekend uh, ergens wil gaan stappen. Jennifer Lopez, Pixelot on, on, on The Floor. Let me introduce you to my party people in the club i'm like inception i play with your brain, so I don't sleep or snooze snooze i don't play no games so don't get it confused no 'cause you will lose yeah now now pump, a, pump, a, pump, a, pump it up and back it up like a tonka truck That. if you go hard you gotta get on the floor if you're 6.9 CFS. 26 vinden we de blonde schone uit Canada, Avril Lavigne en what the hell. In haar vierde week doet ze het even rustig aan. Vorige week stond ze namelijk op 27, deze week één plekje hoger naar 26. In samenwerking tussen Jennifer Lopez en Pitbull on the floor doet het goed. Omhoog van 33 naar 27. Een plekje hoger, 25, vinden we Dr. Dre, Eminem en Skylar Gray. I need a doctor. Derde week dat ze nu in de lijst staan van 29, omhoog naar 25. like a lifetime ago, but I still remember the shit like it was just yesterday, though. You walked in, yellow jumpsuit, home group, crack jokes, once you got inside the booth, told you. I like smoking with the friends Some of them I put on But they just left They said they was riding to the death But where the fuck are they now? Now that I need them I don't see none of them All I see is Slim Fuck all you fair weather friends All I need is him Fucking backstabbers When the chips were down You just laughed at us Now you 'bout to feel the fucking wrath Of aftermath, faggots You gon' see us in our lab jackets And ask where the fuck we been You can kiss my indecisive ass Crack maggots and the cracker's ass little Cracker Jack be making whack-ass backwards producers I'm back, bastards. One more CD and then I'm packing up my bags and as I'm leaving I guarantee the screen trade don't leave us like that, man, cause I'm to De week Hit notering maakt ze grote stappen. Adele Set fire to rain. Vorige week nog op 34. Deze week in één keer naar 21. En met die 13 plaats is zij de snelste stijger van deze week. Kijken wij voor het nieuws van 4 uur nog even snel achterom. Zien we op nummer 30 in de 15e week. Twee plaatsen verlies voor Rihanna. Who's their chick? Pixie Lott en Jason Rulo coming home. 15 weken in de lijst. Zakken van 24 naar 29. Net zoveel veel verlies van 23 naar 28. 12 weken in de lijst Chilo Green. It's okay. Jennifer Lopez en uh, Pitbull en On the Floor. Twee weken in de lijst van 33 omhoog naar 27. Vorige week 27, deze week 26. Avril Lavigne en What the hell. Dr. Dre, Eminem en Skylar Grey hebben het nummer I Need a Doctor gemaakt en dat gaat deze week van 29 naar 25. Rihanna, what's my name? Moet een beetje plek inleveren. De in haar 13e week straks namelijk van 17 naar 24. Maroon 5, never gonna leave this bed in de achtste week, zakkend van 20 naar 23. waar met Loka zakt ook wel van 18 naar 22, Zij dus alweer 13 weken in de lijst. Het zet fire to the rain, staat nu 3 weken in de lijst en gaat hard omhoog hoor, van 34 naar 21. En vraag vraagt natuurlijk hoe groot de stap volgende week is, of ze dan al een, nummer 10, of een top 10 notering heeft, of dat we daar nog even mee wachten. Wat kan je van mij nog verwachten? Nou, natuurlijk de nummer 1. Over een uur komt die voorbij even voor de klok van 5 uur. Net voordat je weekend gaat beginnen. En natuurlijk gaan we in het volgende uur ook even kijken naar de Nederlandse top 40. Daar alvast verklappend 5 nieuwe binnenkomers. En welke 5 dat zijn dat hoor je in het volgende uur ook voorbij komen. Tot aan het nieuws van 4 uur heb ik denk ik nog één plaat voor je klaarstaan. Ik denk dat we dat net moeten gaan redden. Die plaat is in handen van Nelly en Kelly. En dan heb ik het over de gewone Nelly en de Kelly Roland. De plaat heet Gone en staat alweer vier weken in de lijst. Vorige week kwamen we deze plaat nog tegen op 25. Deze week dus vijf plaatsen verder omhoog. En vinden we hem terug op nummer 20.